Taking me a long time, girl, to realize how much you mean to me. I don't want to lose you. Times are hard when well, my spirits are weak. Oh, yeah. Everything seems to be going wrong. My outlook's bleak. Oh, yeah. You know I fool around playing the field That's when I found that your love was real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 Cold. What happened to the days when we used to trust, trust each other?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 Echt hoortjes lachen. Het is mijn dag. Stel maar een dag. Nee, echt niet. Het is echt mijn dag. Het is echt mijn dag. Het is mijn dag. Echt hoortjes lachen. Zie A bad Such a mother. Well, he He's a complicated man, but no one understands him but his woman. to say van ZFM via de kabel op 104.5 en in de ether op 106.9, straks meer. ZFM. Maar nu eerst het NOS nieuws van 2 uur. Gert Huk met het NOS journaal. In Amsterdam woedt een grote brand bij een chemiebedrijf in het westelijk havengebied. De brand woedt in een loods van zo'n 10.000 vierkante meter, waarin volgens het bedrijf geen chemicaliën liggen, maar bijvoorbeeld elektrische apparaten. Er is ook een loods met chemicaliën die staat apart en wordt door de brandweer nat gehouden. Bij de brand in Amsterdam zijn geen gewonden gevallen, zegt het bedrijf Diergaarde Chemical Storage. Toen de brand rond 12 uur uitbrak waren er dakdekkers aan het werk. Maar het is onduidelijk of die de brand hebben veroorzaakt. De brandweer raadt mensen in de directe omgeving aan om ramen en deuren dicht te houden. De Libische autoriteiten hebben Nederland toestemming gegeven te landen op de luchthaven bij de Libische hoofdstad Tripoli. Dat heeft een woordvoerder van het ministerie van Defensie gezegd.